Jan van den Putten met het NOS Journaal. Geert Wilders noemt de strafeis tegen hem de waanzin ten top. In een filmpje op YouTube zegt hij dat hij zich niets van de eis zal aantrekken... en ook dat hij er alleen maar sterker van wordt. In de strafzaak tegen Wilders eist het OM een onvoorwaardelijke boete van 5000 euro... wegens groepsbelediging en aanzetten tot haat en discriminatie van Marokkanen. Op 9 december is de uitspraak... Sinds het begin van de middag voert de Koninklijke Marichose verscherpte controles uit rond het vliegveld van Rotterdam. Dat zou verband houden met een mogelijke terreurdreiging. Volgens de politie is er een anonieme melding over een dreiging binnengekomen. Op het terrein van het vliegveld wordt onderzoek gedaan. Burgemeester Abu Talib van Rotterdam wist dat anti-Zwarte Piet activisten zaterdag wilden demonstreren bij de intocht van Sinterklaas. Hij zei in de gemeenteraad dat hij op de hoogte werd gebracht door inlichtingendienst AIVD en coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid schoof. Rond de intocht in Rotterdam werden 200 mensen opgepakt op grond van een noodverordening. De politie van Kosovo zegt dat vorige week een aantal terroristische aanslagen is verrijdeld. Onder andere op het Israëlische Nationale Voetbalteam. Samen met Albanië en Macedonië zijn 24 mensen opgepakt. Onder hen zouden twee Albanese IS-leden zijn. Israël speelde zaterdag tegen Albanië. De wedstrijd werd toen om veiligheidsredenen verplaatst naar een plaats dichtbij Tirana. Premier Vals van Frankrijk heeft gewaarschuwd voor rechts in Europa en het uiteenvallen van de Europese Unie. Dat deed hij naar aanleiding van de verkiezingsoverwinning van Donald Trump. Zijn winst laat zien dat alles mogelijk is vals. De Franse premier zei ook dat de brexit, het terrorisme en de migratiecrisis de Europese Unie verder uit elkaar kunnen drijven. Het weer, enkele buien, ook wat zon. het is een graad of 11. Aan het begin van de avond trekt een gebied van bui met buien van west naar oost over het land. Met kans op onweer en zware windstoten. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staat file op de 12 Utrecht, Den Haag. Na een ongeluk tussen kloppen het Oude Rijn en Nieuwerbrug, 11 kilometer. De vertragingstijd is bijna een half uur. Omrijden kan via Gorkum.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 Goedemiddag en welkom terug bij Matchbox op deze 17 november 2016. Het eerste uur moesten we een beetje hakkelend beginnen... maar dankzij Ruud Jansen zijn we er een beetje uitgekomen. Niet via de normale kanalen, maar via mijn telefoon. Oké, okay, zo doet hij het ook. Het tweede uur gaan we zo meteen beginnen met de Creedence Clearwater Revival... en daarna Sam en Dave en nog heel veel lekkers. Veel plezier, het komende uur... Sam and Dave met I Thank You. En dat was uh, geschreven door Porter en Hayes. Die hadden daar wel een handje van om grote hits te kunnen schrijven. Kwam uit 1968. En daarvoor hoorden we de Creedence Clearwater Revival... van het album Cosmos Factory uit 70 met Up Around the Band. En we gaan maar weer eens een track van een album draaien. En dit keer het album Make Your Move van Captain Anthony Neil. Do That To Me One More Time. uit 1970 van het album Make Your Move. En dat was Do That To Me One More Time. Dan gaan we nu toe naar een top 100 hit uit het jaar 1971. En die komt van onze eigen exception. Peace Planet. Dat was Exception met Peace Planet, een top 100 uit 1971. Dan gaan we nu naar Nick Lowe luisteren, The Sound of Breaking Glass. En het was een beetje een parodie op David Bowie's Breaking Glass, een track van de LP Lowe. Ze zaten elkaar een beetje gewoon lekker te jennen op de vriendelijke manier. Hier is Nick Lowe. The sound of breaking glass, yes. Especially when I'm lonely I need the noises of destruction Sound of Breaking Glass van zijn album Quiet Please. Dat was dus Nick Lowe. Iemand trouwens zin uh, in een uh, ontbijtje op bed? Ruby 40 en Chrissy Hind en Breakfast in Bed. Dat lijkt me altijd wel lekker, maar nu natuurlijk even niet. God, we zijn midden in een programma, dus dat ontbijt dat komt nog wel een keer. Uh, we zijn toe aan uh, The Beatles, eerlijk gezegd. Twee tracks, de laatste twee tracks van uh, het album. Oh, wacht even, nou gaat er weer van alles helemaal fout, toch? Jeetje. Uh, even kijken, wat moet ik nou gaan doen? Deze moet ik hebben. Ja, we gaan. <laughs> <laughs> de laatste twee tracks van het album, Rubber Soul, draaien. Uh, If I Needed Someone, gecomponeerd door George Harrison. En Run for Your Life van John and Paul. En uh, George zingt ook zijn uh, door hem geschreven track. If I Needed Someone en Run for Your Life. <much> Laatste duo van het album Rubber Soul. En vanaf volgende week gaan we verder met het album Revolver. 87 was dit uh, Madonna en what uh, het La Isla Bonita. Ja, we gaan uh, naar een driedubbele dosis en dat doen we deze keer van een groep die uit Engeland komt uit de jaren 70 diverse grote hits gehad en we gaan naar drie daarvan luisteren. Hier is Supertramp. Dubbele dosis uh, Supertramp. We begonnen met uh, Give a Little Bit. En dat kwam van het album. Moet ik even kijken. Even in the quietest moments. Daarna hadden we Dreamer van Crime of the Century. En tenslotte The Logical Song van Breakfast in America. En dan zijn we toe aan onze One Hit Wonder uit het jaar 1967. En dat is wel een heel bijzondere. Het wordt namelijk gebracht. Zingen kan je het eigenlijk niet noemen. Het wordt gebracht door Senator Bobby en dat moest dan zogenaamd Bobby Kennedy voorstellen. En hij had wel de stem daarvan. En hij brengt het eigenlijk wel leuk uh, naar voren. Het nummer is uh, een parodie op een Wild Thing van de Trogs. Hier is Senator Bobby. Stand by, Senator. Remember on this record, we're trying to answer Senator McKinley's hit record. And uh, George, you have a word here? All right, Senator, this one's for the Democrats, so let's really hear it. All right, I think I'm about as ready as I'm ever going to be. Okay, stand by. This is Wild Thing. Take 72, Senator. my heart sing you make uh, everything groovy uh, wild thing A wild thing uh, I think I love you but I, uh, I want to know for sure uh, come on and uh, and hold me tight I love you. Uh, yes. How's that guy? sir? That about pretty it? Pretty close, senator. A little less stuttering, please. All right. A little more of a liberal interpretation, senator. Can you do that? And watch the pronunciation of the word heart. Wild things. That's uh, perfect, senator. Lay it on enough. Uh, you make my heart sing. Uh, it's really coming along, senator. You make a uh, you make everything uh, groovy. Uh, yes wild thing. All right, uh, Teddy on the ocarina, let's go. a uh, Tempo, Teddy, tempo. Senator, we're going to have to get these kids out of the studio. I'm sorry. Uh, Ethel, uh, you wanna... the kids are stepping on the musicians. Ethel, get them out of the uh, recording studio now, I think. Yeah. Eunice, a little more tempo there, please. Senator, do you feel comfortable now? I certainly do, Okay, yeah. just stand by. We're coming up to you now. Uh, a wild thing. Uh, I think you move me. That's uh... beautiful, Senator. The kids will love it. Uh, but I want to know uh, for sure. That's it. Bear down. Uh, come on and hold me tight. A little more Boston soul, Senator. Uh, you move me, yes. All right, Senator, now let's get a big finish here now. All right. Uh, when well, you get the group going. Family now. Yes, yeah, when What okay. get them going. All right. Here comes the good stuff, Senator, so really get into it. Just think of the words. Here it comes. Stand by. Ready? And. Oh, come on, wild thing. Uh, Niet zo so ruthless, senator. Uh, you make my heart sing. Uh. That's it. Snap your fingers, senator. All right. Uh, That's come it. back to New York, wild thing. That's it. Uh, <laughs> Onze one-hit wonder uit 1967. En je moet wel een bepaalde leeftijd hebben. Wil je dit uh, stemgeluid herkennen? Want de Kennedy's hadden natuurlijk een uh, zeer kenmerkend stemgeluid. Van een one hit wonder gaan we naar een top 100 hit uit 1983. Het is David Bowie in Let's Dance. Dat, dat was uh, Let's Dance van David Bowie in de zogenaamde Extended Version. Dan weet je dat ook weer, in ieder geval. <laughs> Wat zeg je? Oh, <laughs> ja, ja, echt hoor. Hey. Oh, Impactable English, thank you. Um, nee, dit was uh, Matchbox voor uh, deze dag. Uh, het begin was een beetje, zoals ik al zei, hakkelend. En dat had alles te maken met uh, de computer die we hier hebben. Die wil gewoon Spotify niet meer opstarten. Hebben we dat ook weer. Zometeen Hans en Vrienden. En uh, geef jij even de naam van het programma, want het de. Kom maar. Hans, in de middag. Dank u wel. Dank u wel. In ieder geval een uh, fijn weekend. Veel plezier met de komende programma's. En uh, tot de volgende week.